8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse politie houdt er nog altijd rekening mee... dat de hoofddader van de aanslag in Barcelona nog op de vlucht is. Zijn identiteit staat nog steeds niet vast. Gisteren werd vermoed dat het ging om de 17-jarige Moussa Oekabir... Toen bleek dat hij was doodgeschoten bij de aanslag in Cambrils, meldde Spaanse media dat de zoektocht naar de dader in Barcelona voorbij was. Maar dat klopt niet, zegt de politie. Onderzocht wordt nu of het busje in Barcelona werd bestuurd... door de 22-jarige Younes Abu-Yakoub, de enige nog voortvluchtige verdachte. De voormalige openbaar aanklager van Venezuela, Luisa Ortega... is via Aruba gevlucht naar Colombia. Ortega is een van de voornaamste politieke tegenstanders van president Maduro... Ze was ook tegen de komst van de Maduro-gezinde grondwetgevende raad... die sinds begin deze maand aan de touwtjes trekt in Venezuela. De eerste daad van de raad was het ontslaan van Ortega als hoogste aanklager. In een zorginstelling in Eindhoven is een vrouw van 44 overleden... nadat een medebewoner haar had overgoten met kokend water. Het motief van de dader, een man van 46, is onduidelijk. De twee zaten in Eindhoven op een afdeling voor patiënten met een hersenziekte. De verdachte stond eerder voor de rechter voor poging tot doodslag. Toen bleek hij ontoerekeningsvatbaar. Boeren langs de rivier De A in het oosten van Brabant... wordt aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond... is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens het waterschap niet. Wel zijn in de A al dode vissen gesignaleerd. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK hun eerste wedstrijd moeizaam gewonnen. Het werd gisteravond in Amsterdam 3-1 tegen Spanje. De wedstrijd lag drie kwartier stil vanwege noodweer. Vanavond spelen de Nederlandse mannen tegen Spanje. Het weer, eerst buien, later overwegend droog met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoker van de ANBB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist... is voor u de zorg voor uw ogen.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 Verdorie zitten die gasten van Toebak Leefd en alles weer. Je moet er maar zin in hebben. Goeiemorgen, zeg. Lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Goeiemorgen, Toebak Leeft. Op Het is een prachtige dag. Ja, het wordt langzaam beter, hoewel er zijn wel weer wat onweer voorspeld natuurlijk, dat is wel weer naar, maar ja. Ik, ik goed. had net even op buirader gekeken. Ik zag zo allemaal wolken precies niet over ons heen gaan. Dus okay. Dat is helemaal goed. Oké, okay, dus, uh, dus eigenlijk dit plaatje. Bandur, bandur. Dit, ik, dit hoef me niet te draaien, zeg maar. Ik, uh, ik hoop van niet. Ja, nee, dit is uh, dit. Daar gaat dit plaatje ook weer over. Bandur. Even duidelijk, tunder. Oh, tunder? Oh, oké, okay, even tunder. Ja, precies, een gaat het over. Goed ja, Kinderdisco, leuk op de vroege morgen. Toebak leeft even na 8 uur. En ja, een week vol gebeurtenissen. Ik ben een week uh, even tussenuit uh, geweest. Ik ben even een paar dagjes uh, naar de camping geweest in Drenthe. Ook oh, naar de, de Witte Zomer. Ik dacht dat het Witte Zomer was, maar het is de Witte Zomer. Dus je komt daar witter vandaan. Nou, dat viel mee. Ik heb drie dagen mooi weer gehad. En ik, uh, ik had slechte wifi, dus ik heb niet helemaal het nieuws gevolgd. Ik had wel begrepen dat er allerlei dingen zijn gebeurd. En toen begon ik het nieuws een beetje te lezen. En toen hoorde ik al een serieuze berichten over... het Wilhelmus moet verplicht worden op ja. scholen. Ja, dat is uh, vrij belangrijk. De... En toen begon ik op donderdag te lezen en op vrijdag. En toen kwamen er toch wel hele serieuze berichten binnen. Ja, zoals of, bijvoorbeeld dat uh, uh, de herenfiets afgeschaft moet worden. Dat bedoel ik. En toen vond ik echt... Denk ik, Jezus, dat kan toch niet waar zijn? Herenfiets worden afgeschaft. Dat is echt onze, onze trots gewoon. Dat ik... Dan moet ik straks op een uh, damesfiets rijden. Of een, uh, op een opo-fiets rijden. Oh, dat rijdt trouwens al jaren. Ik rijd op een oma-fiets. Een opo-oma-fiets. Dus die, die stank van mij. Ja, is dus, moet sowieso wegblijven. Dit, dit, dit is echt, vind ik, weer zo'n uh, uh, dingetje... dat veilig verkeer in Nederland gewoon afgeschaft moet worden. Ja. Die, die hebben gewoon... Die brengen nooit iets zinnigs naar buiten. Ja, nee. Ik hoor ze weinig berichten naar buiten brengen. Maar dit is... Ja... Het, het is waar, ik geloof ook wel. Als ik af en toe op een herenfiets... Uh, uh, fiets dat, dat ik gevaarlijker ben voor het verkeer, dan probeer ik heel snel mijn been. Oh, ik, nee, ook oh shit, ik moet er overheen gooien. En dan, dan kan er iets gebeuren. Maar om dat allemaal te gaan te verbieden. Ja. Ik vind dat we eerst eigenlijk heel veel mensen les moeten ik, geven die op zo'n snelle fiets rijden. Want ik vind dat echt. dat. En, en, en weet het, die, die, die scootertjes met zo'n blauw kenteken, die 80 rijden. Ja. Dat moeten we toch eens wat harder aanpakken. En maar het, de mannenfiets. Nee, dat nee, is echt... Dat zal wel heel knullig zijn om dat aan te pakken. Uh, en verder vind ik ook al die hippe hipsters... met zo'n fietsbak. Uh, fiets, weet je maar. Zo'n hele grote bakvoerder waar er ah, al die... hier twee kinderen in zitten. En dan tegelijkertijd ook nog allerlei dingen vieren. Mailen even regelen, Want je ben wat later op het werk. Even snel even wat appen. En overal tussendoor? Ja. Tussendoor? Nee, ze fietsen voor me. En ik nee. kan er niet langs. Nee. nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Dit is echt... Het ziet er heel hip uit, maar het is echt heel aasaf, vind ik zelf. Maar goed, ja, er zijn ook nog serieuze dingen gebeurd. Ik ben het even kwijt, wat er allemaal, allemaal gebeurd ja, is. De, ik, dat, uh, sorry, de, de mannenfiets heeft mij, uh, ja, mij overgekomen. Precies, daar komen we de straks de nog de vast wel op, denk ik. Met dus even een eerst vrolijk plaatje om al ideetjes uh, wat er gebeurd is weg te poetsen. Blondie heeft een nieuwe cd uit, Zal het is alweer een met uit bij een jaar uit, denk ik. En met rijden daar het, het vrolijkste stukje wat ik op kon vinden. En het heet Fun. Welkom. Belonde, Debbie Harry. Yo, my heart, yo, my soul. Dit is van het laatste CD. Yo, my heart, yo, my soul. Hé, hey, dat klinkt als. Ja, what the fuck? Daar ja, lijkt het een beetje op die plaat. Het is geklauwd. Zoals we ergens altijd riepen in de jaren echt. Het is geklauwd, dat altijd, uh, het is, geklauwd, is helemaal niet van hun. Nou goed, Wat maakt mij allemaal staat niet het uit. Het staat in de cloud. Het staat in de cloud, ja. Precies de nieuwe generatie. Ik, denk, ik hoor de cloud. Nou, gisteren kreeg ik een meld dat mijn cloud vol was. Ik, denk, ik zeg, zet ik allerlei dingen in de cloud dan? Dat gaat allemaal automatisch dus. Wat? What the fuck? Ja, ik ben echt een oude man. Ik heb geen idee wat er in dat soort uh, dingen allemaal gebeuren in, uh, in, ja, in die bovenregioen in de wereld. In de cloud, zeg maar. Nou goed. Uh, ja, waar we het nog niet over hebben gehad. Natuurlijk de aanslag in Barcelona... In uh, Cambridge, Cambridge, noem je dat geloof ik. Cambridge, ik kan het altijd uh, moeilijk uitspreken als het een, geen uh, Nederlandse of Nederlandse Engelse taal is. Maar goed, uh, ja, veel slachtoffers en ook mensen die dan beschrijven wat ze gezien hebben. Het is vrij heftig. En een van de zangeres, de Nederlandse zangeres die daar was, die zag alleen mensen onder die auto liggen. Ik zal er verder niet verder over uitweiden, want het is echt te gruwelijk voor woorden. En goed, en uh, vandaag op de kleskans van Nederland, kwaad VS onschuld En dan zie je dus twee jonge kinderen. De een is 17 en de ander is 7. En ja, 17 wordt dan uh, verantwoordelijk gehouden voor het besturen van de auto. Die later weer ontvlucht is en bij die andere aanslag om het leven is gebracht door de politie. En die ander is Julian. En die is zeven. En die wandelde met zijn moeder uh, over de promenade daar. En zijn moeder werd aangereden. En die, is, die ligt dus in het ziekenhuis met botbreuken. En die is zwaar aan, uh, echt zwaar aan toe. En uh, hij is spoorloos. Hij is nog steeds uh, zoek. Dus waar hij is, dat weten ze niet. Dus ik zal zo geschrokken. Misschien heeft iemand hem in huis gehaald. En hopelijk wordt hij nu getraceerd. En wordt hij met zijn uh, vader herenigd. Maar goed, over deze Moussa came. Uh, nou goed, maakt niet uit. Die man die waarschijnlijk... Uh, de auto heeft bestuurd. Uh, dat is helemaal niet waar. Want dat hoorde vandaag het nieuws. Die is uh, waarschijnlijk gewoon het slachtoffer. Uh, of in ieder geval uh, wel betrokken bij de eerste aanslag. Maar niet betrokken bij de tweede aanslag. Maar hij heeft niet de auto bestuurd. Moeilijk verhaal. Het zit echt heel moeilijk in elkaar. Alleen de, vandaag op de kletskant dacht ik mezelf. Ik, ik zit dan niet te wachten op twee van deze foto's naast elkaar. Nee. Dat dat is. Ik, ik, ik vind de opmaak die ze hebben gemaakt. Vind ik heel uh, stemmingmakerij. Echt stemmingmakerij. Ja wat je gezegd. Maar goed het is wel een Marokkaanse jongen. Zover ik het begreep. En ik moet zeggen. Ik herken wel, heel veel in, want mijn dochter gaat vaak... met Marokkaanse jongens om. Dus ik denk... ja, dit zou zomaar een jochie kunnen zijn... waar mijn uh, dochter mee thuiskomt. Dus ik ga er ook anders... naar kijken. Wat de fuck? Weet je wel. Maar op hij heeft het dus niets gedaan. Alleen... het is van Eigenlijk zijn ze alle twee... ja, onschuldig. Of onschuldig zijn ze... slachtoffer geworden. Ik wil ja. niet, niet nadenken. En uh, nou Julian heeft dan... Ja, die kan er hier echt niks aan doen natuurlijk... maar... die um, Moestsa ook dat je denkt, Jezus maloot, waar ben je mee bezig? Ben je met zeven of acht mensen bij elkaar? Ben je serieus bezig met de wereld te redden door mensen dood te maken? Kom op nou joh. Ja, ben je nou even, toch een zielige persoon? persoon. Ja, ben je nou toch een beetje een zielige persoon? Nee, ja. En jullie allemaal eigenlijk bij elkaar? Dat je denkt van we moeten iedereen om zeep helpen om de wereld te redden? Dat is eigenlijk jullie achterliggende gedachte. Echt heel triest vind ik het wel. Echt heel triest. Als je, als je zo in de wereld staat, dat je denkt: Jezus man. Ja, maar ik, ik, vraag, me, ik vraag me altijd af: hoe kom je zo ver? Dat je zo naar de wereld denkt. Dat je zo naar de wereld kijkt. Dat je, dat je dus echt dat heilig over, van overtuigd bent. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou ja het onderzoek wijst er wij dan altijd maar weer uit dat het eigenlijk geen islamieten zijn. Maar dat zijn mensen die eigenlijk mee teleurgesteld zijn in het leven. Ben je 17, hè? ben je al teleurgesteld? Echt heel snel al, hè? Dan ga ja, je ja, helemaal ja. geen kans ook bijna. Maar goed, in ieder geval, en dan, dan kom je dus op uh, internet allerlei theorieën tegen denk je. denkt, oh, zo kan ik ook nog iets betekenen. En dan stap je daarin, blijkbaar. Nou ja, het ja, kan best zijn. Kijk, als jij uh, op school geen, geen. Ja, niet eruit blinkt, zeg maar. En ja. niet goed genoeg je, je, je, je ei kwijt kan en ook een beetje wordt gezien als nou, een beetje lastig persoon, weet je wel. dan kan zo iemand ja, in een hele negatieve spiraal terechtkomen. Dus dat kan wel dat je dan op een gegeven moment denkt... ja, de hele wereld is tegen mij. En uh, dat je op je 17e niet aan een baantje komt... want uh, ja, ja. we moeten jouw volk niet, zeg maar. Uh, dan kan ik best me voorstellen dat je op een gegeven moment zoiets hebt ja, ik voel me heel negatief, maar dat je... Ja, ja, als je die dan die, dit als oplossing ziet? Nee. Ja, dat is toch wel. En dan ook zoveel mensen bij elkaar. Dus dat is een is. dat hebben we steeds gehad. Eén weet je wel. Of misschien twee mensen bij elkaar die het een dan de ander hield Maar dit liggen zeven of acht mensen bij elkaar. Misschien is de groep nog wel groter. Hè? Ze hebben nu, geloof ik, vijf of zes mensen opge, opgeruimd. Zoals ik hem even uh, yeah, oneerbiedig zeg. Maar goed, er schijnen er meer te zijn. Nou goed, die zijn misschien de uh, financiële geldschieters. Hè? Want ik bedoel, er is toch heel veel geld bij ge, Want ze hebben heel veel gast bij elkaar verzameld. Wat een afgegaan is. Nou goed, we hopen dat dit. Uh, ik hoorde vandaag uh, op, uh, op het nieuws. Blok. heeft er altijd ook weer uh, wat zinnige woorden over te zeggen. Minister Blok van Veiligheid, uh, Justitie en zo. Oh nee, niet van Justitie, hij is van Veiligheid, geloof ik alleen. Hè? In het afgelopen jaar zijn er natuurlijk heel veel maatregelen genomen. op grond van, uh, helaas, de les die we hebben moeten leren. Dat, dat zien mensen ook. Op dit moment uh, is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. bovenop datgene wat we al doen. Uh, helaas uh, kunnen we niet uitsluiten dat Nederland ook doelwit is van dit soort aanslagen. Oké, okay, heel realistisch. En heel veel mensen zeggen ook wel: we gaan gewoon de straten verlaten, ons niet gek maken. Nou goed, May van Engeland moest ook nog wat erbij vermelden. We moeten work als we are to confront van terrorisme of terrorism. Terrorisme is de grote threat that we allemaal face. Maar samen we het Precies, zo moet je het zien. Met z'n allen moeten we positief blijven. Nou goed, straks nog leuke berichten en nog gekke, gekke dingen. dat die zitten ook in dit programma. Eerst we eens even een lekker stevig gitaarblaadje Want die negativiteit weg. De poetsen. De, de shadow. Van de Sherlocks. Er zijn nog kaarten, even weer hier. Ze bestaan al sinds 1999, 1999. Hé, hey, ben ik wel bekend. ik een plaat over kunnen maken. Goed, erachteraan, of daarvoor nog een andere plaat van Chasing Shadows, The Sherlock's. Dat is een klein punkbeentje wat er niet zo lang bestaat. Van jonge lui komen uit Engeland volgens mij ook. Ja, zoiets is, is van... Het is de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leef Vandaag de, de, de bejaarde is thuisgelaten. Even meer respect, hè! Sorry. Ja, ze is die niet. Dat doen we altijd gek. Je <lacht> zijn altijd een beetje hengstenbal bij elkaar allemaal omdat het natuurlijk al alleen mannen zijn. Dus nee, de, de, de vrouw is. Uh, ik geloof dat ze er even tussenuit is. Wat? Ik heb geen idee. Ze heeft wat het, het wel gezegd. Waarvan onthoud ik dat nooit? Nee, ja. Dat, uh, ja, ja, het is ja. hengstebal. Maar dus, nou ja, we zullen het wel horen volgende week. Als ze weer terug is. Um, ja, wat ze ja. gedaan heeft. Ja. Gaat Soms ja. dagjes even weg. Even tussenuit. Ja, maar ik kan ja, me je even voorstellen. Dagje dus. Dagje. dus. Nou. dus um, ja, nee. Ik heb goed nieuws voor, uh, voor programmeurs. Um, ja, het bedrijf uh, Snel een Taxi is een soort uh, Uber-achtig bedrijf. O? Oh. Um, die, uh, nou ja, die heeft natuurlijk programmeurs in dienst. Yeah. En hij, ze merkte, de, de eigenaar van het bedrijf, merkte, ja, die zijn vaak toch een beetje getrouwd met een computer. Dus ja, ja, ze moeten toch eens aan een, aan een vrouw. even Dat is goed voor ze, is gezond voor ze. Dus wat heeft het bedrijf gedaan? Die hebben hun eigen dating site opgezet. Ja. Yeah. En dan uh, zorgt het bedrijf uh, in ieder geval elke uh, uh, maand dat ze gewoon lekker een, uh, een date hebben. Oké. Okay. Dus uh, ja, alle, alle programmeurs krijgen gewoon ja, één keer per maand minimaal een date. Ja, en uiteindelijk is het wel het bedoeling dat ze daar de, ja, dan de liefde van hun leven vinden. Ja, sorry, en, uh, het, het is eigenlijk net zoals met vrachtwagenchauffeurs. Heb ik bepaald beeld van taxichauffeurs. Zeker ja. taxichauffeurs die met je alleen achterblijven. Ja, het, het, uh, ik, ja. dames, sterker. Ik, heb, ik hoop dat ze zeggen, naast de taxi er nog een hobby hebben, want het kan altijd een beetje tegenvallen. Hoewel, ik heb wel een leuke collega gehad die naast zijn werk ook gewoon taxi uh, reed. Tot diep in de nacht en dan sliep hij een paar uurtjes dan kwam hij weer op het werk. Om, uh, ja, hij moest nog wat geld bij verdienen, want hij had een huis in de tijd. Was hij ook vrij effectief op zijn werk? In de pauze had hij wat minder uurtjes, dan ging hij altijd even uit. Liet hij het hoofd even zakken op het, op het werkblad. En dan zegt hij, roep me zo maar weer als de pauze weer is. Nou, roep Ik moest hem echt wakker schudden, hè, gewoon. Kom, okay. dit de bij. Oh, ja, ja, ja die... ik was er wel, hoor. Ik was even nog... Uh, die ging even powernappen. Ging even powernappen. Nou, goed, uh, Goede bericht in ieder geval over taxi'sbeurs die aan de slag gaan. Nou, verder uh, zit ik even te kijken wat... Uh, nou, laat ik eerst maar even een plaatje doen. Straks onder andere nog de Zandvoortse berichten. En weer een stukje geschiedenis, dames en heren. Wat de uh, uh, beste luisteraars. Ja, dames en heren, ze zijn vooraf gestapt eigenlijk. Het is best wel moeilijk om dat af te leren. Dat, dat lukt nu niet zo. Mick Jagger heeft de nieuws erin uit. Ja, precies. Ik krijg 30 fragmentje binnen dat het Zandvoortse Bicht alweer de tijd voor is. Het is vandaag 19 augustus en er staat er is weer een, een groot weekend staat er voor de deur. Uh, D, D, D, D, DTM is het. Ik zag net uh, Jean, DTM, vorige week. Ja. Uh, DTM, ik zeg vorige week al die, de vlag hangen en ik denk is het dat vorige week begonnen. Nee, het is uh, gisteren begonnen. Maar goed, eerst nog even, wat had jij over de, de, de brug? Ja, het uh, is een ja, van... leuk, uh, ja, leuk, leuk dingetje. Leuk dingetje. Yeah. Uh, de, um... Even kijken, moet ik even de goede datum zeggen? Uh, zaterdag 16 september kun je over. Ja, ze hebben die nieuwe brug gebouwd uh, bij. Uh, uh, de Zeeweg. Je, bij de Zeeweg, daar ja. zo. Uh, dat, dat wildviaduct. En nou ja, als je nou zoiets hebt van. Nou, daar wil ik echt een keer overheen. Daar wil ik tegen mijn kinderen kunnen zeggen: Ik heb daar overheen gelopen. Ja, ja, ja. Uh, dan. Is 16 september je kans? Is... Want dan kun je namelijk een, een, een boswandeling maken die ook over de brug heen gaat. Georganiseerd door PWN. Oké, okay. en je moet je nu opgeven. Want maximaal 20 personen kunnen er mee per wandeling. En ze vertrekken om 10 uur. En ongeveer duurt het een uur. Dus uh, verschillende wandelingen zijn er goed. Uh, je moet even kijken. Uh, aangeraden wordt wel even om stevig schoenen aan te trekken. Ja, ik kan me voorstellen. Als ik even kijk naar het, uh, naar het mulle zand... Oeh. Een uurlange wandelen, nou, maar ik moet er niet aan denken. Hoewel, het is, het is wel een leuk ja, uitje, want de 16 uurtje. september ben ik namelijk... Ik moet even, na, even rekenen, hoeveel jaar ben ik dan getrouwd? Want mij ben ik dan 13 jaar getrouwd, dacht ik. 13 jaar, ik moet even nakijken. Ik weet niet of ik. Ja, ik weet het al de 16 september, maar goed. Verder, de meest spectaculaire toewagens van in Europa... komen dit weekend in actie op de circuit Park Zandvoort... voor de 17e keer... Is het Security uh, Park uh, circuit, Zandvoort gastheer? Voor het geven van de Toewagen Serie van Europa. En uh, er, zijn, er is een uitgebreid programma. Uh, de TT Cup en de GT-4-serie uh, uh, rijdt er uh, overgeklast. Daar ook nog de, de, uh, de, de FIA EK Formule 3, komt natuurlijk. En de, de Audi Scott TT Cup. Nou echt, ik, ik, het is allemaal niet mijn ding. Maar ik zie wel dat... <laughs> dat uh, dat ik, is te horen. Het is te horen, ja. <laughs> ik heb zoiets van, leuk. Ga er heen als je echt een hoop geweld wil zien. Want ja, die geluiden, het, als uh, ik dan uh, langs rijd, die is wel heftig. Het is heel tof. Het is heel wel tof. heel tof, ja. Nou, het, als, we, als we het dan toch over monsters hebben. Yeah. Uh, er wordt ook een monstertocht gedaan uh, dit weekend. Uh, ze zijn al van start gegaan. Uh, er zijn namelijk uh, 100 kite surfers zijn... Uh, vanaf Hoek van Holland vertrokken. En die gaan uh, voor het goede doel uh, richting uh, Den Helder. Um, ja, rond uh, 10.30 uur 30, Dus ja, als je net even de radio uitklikt uh, uh, na ons... Uh, kun je er precies even naar het strand toe. Um, en dan kun je ze voorbij zien varen. En gaat het voor, is dat voor, voor de natuur, voor, behoud nee, voor het behoud van de natuur? Is, het, is, uh, Want het is een strijd het, tegen de elementen. Zou je denken, dat is iets moois voor, behoud, nee, op, voor het het de is, natuur? Het uh, is nou, voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Dat dus, okay. uh, oh, is ook, ook goed. Ja, ook met dus, beweging en met. Ja, natuurlijk. Ja, er, ja. er is één ja. stukje wat ze helaas niet uh, uh, servant kunnen doen. En dat is namelijk het stukje uh, bij Den Helder uh, Wijk en Zee. Moet dat ze doen dan? ze met een bus. Uh, Klunen? klune, uh, Nee, ja, ze, ze stappen met z'n allen in de bus. En dan. Nou, ze, uh, uh, bij de volgende gaan ze weer door? Uh, reden daarvoor is uh, ja, drukke scheepsvaartverkeer. Uh, kunnen ze niet even stilleggen? Uh, ja, dat is echt kinderachtig, zeg maar. Dus, uh, ja, dan gaan die vliegers gaan dan ook allemaal in de bus plaatsen. Die gewoon achter nee, die de bus. Ha hangen ze boven op de bus. Oké, okay, dat, is wel dat leuk. Uh, dus dan is die bus ook nog energie-neutraal. Dus, dat is zeker waar. Ja, dan is maar afwachten of je die kant op vliegt, vliegt natuurlijk. Of je wel de verkeerde kant op gaat. Dat, nee, dat, dat is een kwestie. van ja, ja, goed. goed. Dat dan moeten die servers zelf ook doen. Stichting uh, Noordzee krijgt tijdens de vijfde editie van de Bosca. Beach Clean op Tour. Hulp van 2748 vrijwilligers. In ruim twee weken tijd hebben ze de hele Noordkust schoongemaakt. En ze hebben bij elkaar 15.000 kilo afval opgeruimd. En dat is minder dan vorig jaar. Vorig jaar was dat namelijk uh, was dat 507 kilo uh, meer... En dat zou kunnen liggen aan de stromingen. Het zou kunnen zijn dat ze minder opgeruimd hebben. Het, zou kunnen, nou, het kan verschillende dingen liggen. Het kan ook zijn dat mensen minder op, op het strand hebben gegooid. Daar hopen we natuurlijk op. En op zelf is er weer een goede, ja, go go goede clean-up day. En ze hebben zelfs ook nog allerlei sigarettenpeuken opgehaald. Het heette dan Filter Challenge. Waarbij eh, twee teams in twintig minuten tijd zoveel mogelijk sigarettenfilters eh, moesten oprapen. En dat moesten over vijfhonderd meter... Uh, Kijkers, ze hebben 3733 filters hebben ze opgeruimd. Ja, mensen, als je, Ga, het gaat als goed je met rook, roken, hè? Als je als je rookt, echt, het is al niet goed voor je, maar dat weet je. En, maar gooi niet je sigarettenpeuk gewoon op straat of op het strand. Of gooi ze even in de vuilnisbak. Maak ze even uit, gooi ze in de vuilnisbak. Ja, zo moeilijk is het niet. Ja, ja goed. filters vergaan toch altijd weer? Sigaretten vergaan toch altijd ja, weer? Ja, uh, volgens mij duurt het drie jaar of zo voordat ze weg zijn. Oh, oké. Okay. Dus die ligt er gewoon drie jaar. Oh, drie jaar. Ja, ja vol best bijzonder. Ja, ja, het wordt steeds armoediger ook. Als je mensen ziet roken en roken. Ik heb, ik heb er ook nu weer tussen de bij, bij die attractieparken geweest. Ik heb er ook heel veel mensen weer voorbij zien gaan. En, uh, dan zie je mensen achter een kinderwagen. Er is zo'n peuk tussen lippen. <lacht> ik vind het zo vreselijk. Huh? Wat? Net zoals dat ze... Uh, dan sta je in een rij... En dan staat er iemand voor je te roken. Ik vind dat zo. asciaal. Ah, yes. het, oh. het, het, het, ja, het is zo klaar, jongens. Proberen vanaf te stappen. Ik weet dat het moeilijk is, hoor. Ik weet het. Ik ben ook verslaafd geweest aan drop. Is het te vergelijken? Nee. Maar ik probeer het wel. He? een beetje te vergelijken. Ik voel met jullie mee. Maar echt, schud het van je af, zeg. Het ziet zo armoedig. Ben je er nog niet vanaf? Nee, ik ben er nog niet vanaf. Nou, is het in, dit keer om. Uh, het is nu tijd om te stoppen. En niet gewoon bij één datum of zo. Het is vandaag. Stoppen mij, zeg. Warm drugs komen naar Ik twijfel, ik twijfel, zou ik heen gaan? Zou ik niet heen gaan? U hoort nog bij mij. Pain is de nieuwe single. Gitaar is een beetje klippen. oh man, hij gaat helemaal los. Hoewel, hij is natuurlijk wel altijd een beetje terughoudend hè. Niet te enthousiast met je gitaar solo, dat is je imago. Ik heb het over, nieuwe zingel van War on Drugs. De heet A Deeper Understanding. What the fuck man, dat is even diepe shit, gewoon. Ik wil alles, begrijpen hoe het zit, In elkaar zit. En gisteren schrok ik wel een beetje. Ik had een paar dagen, één van de dagen, niet gekeken. Toen keek ik even alle fragmenten terug. En Toen zag ik dat ze bezig waren met in kaart brengen Big Data. En we hebben er wel eens meer over. Jij bent ook een beetje van de techniek natuurlijk, van de computers. Dat alles wordt in gaten gehouden met Big Data. Wat de stroming van mensen doen en zo allemaal. En toen hoor ik echt verschillende mensen echt gepassioneerd praten over. Ja, ik wil weten van alles van die persoon. Wat die bekijkt en waar hij is en wat hij geld aan de geeft. En dan kunnen we misschien nog bijsturen en... Dat soort mensen kunnen misschien afgeleiden En dan komen uh, ze werkeloos. En hadden we het kunnen voorkomen. En dan denk ik, wow, dit, dit, dit is wel heel eng. Dit. Ik, kan, ik maakte me in het begin niet zo'n zorg. Maar ik dacht, oh, het valt allemaal wel een beetje. Waarvoor zouden ze in de gaten houden? Maar nu denken ze al over het feit dat ze je bij willen sturen. Dat, van nou, dat ze dan uh, een gegeven brief gaan sturen. Nou, wij hebben jouw big data een beetje in de gaten gehouden. Ja, je hebt toch een paar beslissingen genomen... afgelopen week dat we dachten van... Hmm, wij willen daar toch over gaan praten... voordat je straks wel werkeloos bent... en wij je uitkering moeten gaan betalen... dat willen wij eigenlijk niet. Dus we willen even in gesprek met jou. Zo, gaat we die kant op. Maar goed, CBS ja, zei maar, toen al van... Um, het voordeel er wel weer aan is... want dat is dan weer de andere kant van het verhaal... doordat ze dan op zo'n moment... Een, goed, uh, een heel goed... beeld van iemand hebben... Ja. Uh, kunnen ze misschien ook wel weer... juist daardoor... Zorgen dat mensen wel aan het werk komen. Maar dat... we, we, we gaan dus eerst. Hebben zeggen, eerst halen ze hebben zich eerst houden ze gewoon Bikerdaad in de gaten. Op een krijgen ze dus een groep. die een beetje afwijkt van de andere groep. Die gaan ze uitsplitsen. En dan zijn daar een paar dingen die ze zoeken. dat je dacht van. Nou, dat is toch niet helemaal de bedoeling. En de dan het huis naar twee of drie mensen over in zo'n gemeente. Want er zit ook een heel team zitten bovenop. En die gaan ze dan persoonlijk benaderen. Zo, zo zie ik het dan een beetje. Ja, nou ja, dat is wat er op dit moment absoluut niet mag. Nee, uh, big, dat data, niet. big data is een hele grote uh, datagegevens zijn dat. Gewoon heel veel gegevens. En dat kun je, uh, uh, zeg maar anoniem mag je dat bewerken. En daar informatie uit halen. Zoals bijvoorbeeld um, 16-jarigen, wat kopen die? daadwerkelijk. Wat ja. kopen die op internet? Wat kopen die op, uh, in de supermarkt? Wat kopen die in de winkel? Dat soort data zou je mogen gebruiken. Um, maar daadwerkelijk ingaan op die ene persoon... dus het niet meer anoniem maken, nee? dat, is, uh, dat, dat mag niet. Dat, Nog uh, niet. Maar, nou, maar, nou ja, dat is, bij wetgeving is dat op dit moment gewoon verboden. En ja, daar moeten we toch wel voor strijden dat dat wel zo blijft. Maar goed, de terrorisme en de, de politiek hebben daar dus de meeste kracht natuurlijk, de meeste macht... Want als het toch verder afgeleid met dus van die uh, idioten natuurlijk, dan uh, geeft de politiek zeggen, maar, nou ja, oké. Okay. Nou ja, op die zoekfuncties mogen je die mensen dan wel oppakken. Ja, maar er zit een verschil tussen uh, of uh, zorgverzekeringen, uh, uh, bedrijven, dat soort dingen. Of die zo diep op dit big data in mogen gaan, of dat de IVD zo diep op big data in mag gaan. Uh, dat de IVD het mag, daar kan ik wel wat bij ja, vinden. Voorzien, want die. Ja. Ja, we ja. doen het voor, een, een, een, veiligheid. Een, voor de veiligheid. Ja. Veiligheid voor alles. Nou, dus, ja, goed. nou ja, daar zijn we wel een beetje bezig natuurlijk. Nee, goed, ja, zorgverzekeraar. Het kost ook heel veel geld voor een verzekering. Hè? Alhoewel ze wel heel veel geld hebben, schijnt het. En uh, dat er ook weer, weer wat uh, van de, noem je dat? Aan de uh, premie gedaan mag worden. Maar goed, uh, verder uh, hoor ik nog uh, goed nieuws. Gisteren, ja, er is ook nog goed nieuws hier in de wereld. Er zijn zoveel problemen met de ICT-systemen van de Belastingdienst... Ja? dat het innen van de belastingen in gevaar kan komen. Okay. Dat schrijft de dienst zelf in een intern document. Oké. Okay. Nou, denk ik denk ook weer goed nieuws, hè? Ja, ja dat, dat is, is wel uh, weer even lekker nieuws. Nou goed. Uh, je overheid en ICT. Op ja. combinatie. <laughs> je combinatie. En ik hoor ook al weleens iets van... hoeveel systemen hebben ze werkzaam daar? Echt heel veel systemen en die lopen niet allemaal gelijk. Nou, sterkte voor de mensen die nog een zwart klusje hebben. Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Ja, precies, deze plaat. Straks eh, onder andere een stukje geschiedenis, wat ik al zei, het is van 19 augustus. En ook nog uh, de Jolandekeuze. Ja, die moeten we zelf maar even kiezen dan hè. voor uh, gitaarmuziek, popmuziek. Wat moet je het ook noemen? Pri, uh, de Priatures. En het heet... Uh, uh, oh, ze hebben een goede... Uh, dat uh, Girlhood. Ja, je hebt altijd de manhood. De boyhood. Maar dit is de girlhood. Blijf erbij weg. Allemaal van die hysterische vrouwen bij elkaar. Nou, even uh, normaal. Maar goed, ze hebben er meer hits gehad onder andere. hadden ze Een uh, aantal jaar geleden hadden ze hier een plaat mee. Oh, klinkt ook lekker trouwens. Ja, yeah, this is how you feel. Nou, je begrijpt al, volgende week staat deze plaat op de lijst. Ik kan me niet schelen dat hij een paar jaar oud is. Ik gooi hem gewoon op de playlist. De Priaturs dus. De zaterdagmorgen ik zie zit dat je aan het lezen bent al. Wie er vandaag jarig is en wat er allemaal gebeurt. Goed, afgelopen week was ik dus op de camping. En uh, ja, slechte wifi. Dat heb ik altijd. Of ik heb uh, geen en internet en beetjes meer. Die zijn er voorlopen. En uh, dan voel ik me al zo knullig. Weet je, dan denk ik, ja, dat is voor jezelf goed geregeld. Nou, kan je het wereldnieuws niet in de gaten houden. Dus ik kwam uiteindelijk op uh, woensdag, of ik, op donderdag. Hey, donderdag kom ik bij een uh, supermarkt. Ik had hem eindelijk gevonden. In het kleine stadje daar. Kleine dorpje. En toen zag ik de uh, uh, lichaam van Nathalie gevonden. Ja! Nathalie uh, Halliwell is gevonden. Ik denk, wat? Je Jeze ik let even niet op. En uh, wereldnieuws verschijnt. Dus ik had die krant even gelezen. En blijkt dus dat uh, een of andere uh, getuige van dit misdrijf... Uh, die heeft dus uh, gepraat met de vader van uh, Nathalie Halliwell, Dave Halliwell. En die heeft uh, dus verteld wat er allemaal is gebeurd. Het is echt te gruwelijk voor woorden over een lichaam in een plastic zak dat niet paste. En toen moesten er allerlei dingen gebeuren. En uiteindelijk begraven onder een kakt en zoiets. Maar goed, het is nog niet helemaal duidelijk. Het duurt nog een paar weken voordat het uitslag is van het DNA. Want ze hebben dus een lichaam gevonden onder die cactus. En uiteindelijk, of dat nou Nathalie is, weet ik niet. Deze Jorland van de Sloot zit natuurlijk nog al. Zit al 28 jaar. Hoe lang moet hij nog vastzitten? 28 of 30 jaar voor de andere moord. Die op precies dezelfde datum ook gebeurd is. Dus dat is ook al bizar. En terwijl hij ook nog een vriendin in dat land heeft waar hij zit. Hij zit volgens mij in. Uh, Aruba. Zit hij, nee, zit hij zit niet op Aruba. Hij zit ergens in een ander land gevangen. Daar heeft hij zelfs ook nog een vrouw. En daar heeft hij ook een kind bij verwekt. Dus hij heeft wel enige vrijheden, maar het is wel apart. Dus we wachten nog even af. Dat was het eerste grote nieuws wat ik uh, tot me kreeg. Goed, ja, iets anders wat ook best wel, uh, best wel interessant is. Ja, Manneke Piss heeft last van een blaasontsteking. Hé? Hey? Uh, nou, uh, wat is het geval? Uh, hoe weet het? Uh, er, is, uh, nou, er was een leuke feestdag in, uh, in België. En uh, ja, na die feestdag had Piss iets te veel gedronken. Ja. En daardoor uh, uh, ging zijn straal niet gewoon zo'n netjes fonteintje Maar die raakte helemaal de overkant van de straat. Oh. Uh, dus, uh, um, ja, dus ja, dat ging niet helemaal lekker. Um, ja, toeristen die langskwamen, die, uh, die moesten passeren. Ja, dat was eigenlijk bijna onmogelijk, want je kreeg gewoon een, een straal uh, water tegen je hoofd aan. Um, ja, tiki. Nou, ja, Hoe weet het, uh, hoe het uh, komt is waarschijnlijk uh, is er een of andere uh, dronken uh, gezellige gast uh, zo grappig geweest... om de kraan uh, van Manneke net even wat verder over te draaien. Oh, opgelost. Dus, uh, het is vrij snel opgelost, maar ja... Uh, yeah. Klappig is het wel. Ja, geinig is het altijd weer. Er zijn altijd weer berichtjes dat je denkt... Oh, daar moet ik wel weer lachen van. Daar word, uh, word ik wel blij van. Dan moet ik wel weer... Ja, uh. yeah. yeah. yeah. yeah, precies. Nou, laten we even zwaarmoedig muziek draaien. Dat is ook wel weer leuk. Oké, feit, heeft een nieuwsderee uit. Everything now. We can just pretend... See you've got everything now And every film you've ever seen Fills the spaces up in your dreams That reminds me everything now Everything now Every usual rose got a sign And every boy uses the same line I pledge allegiance to everything now Ik vind het fluitje wel drollig. Met allemaal grappig. Arcade uh, Fighter, de nieuwe CD uit. En dit is op de Arcade uh, Fighter vinden. Everything Now. Zo heet trouwens ook de, de CD. Ik maar even dat je het weet. Ja, het weekend is begonnen van. Uh, uh, uh, met Lowlands. Het is de 25e editie, geloof ik. Ja, het is 25e editie, geloof ik. 24ste, of 24e. Oh, ik weet niet meer. 24e editie. Volgens mij is het in 93 begonnen, dacht ik zo. Nou goed, uh, ik zit even te kijken naar uh, het programma wat er allemaal speelt. De best wel goede namen. Hoewel sommige namen, ja, dan denk ik, ja, dat is nou niet echt uh, rauwe popmuziek, hè. Dus, maar goed, dat, dat, dat hebben ze ook een beetje losgelaten dat beeld, hè? Dat het alternatief moest zijn. Maar goed, onder andere Elbow zie ik hier. Cypress Hill. Ik zie hier Bastille. De die, Of ik denk wel weer redelijk uh, alternatief. van ook de editors, die XX ex Mumford Son. Maar ook uh, Solon. Oftewel, uh, de zusje van, eh, uh, eh, uh, uh, uh, uh, ook weer, Ach, de begrote, de grote ster. Nou goed. London Grammar. En ook de grote st uh, ster Iggy Pop is daar weer te zien. Met zijn onbloot bovenlijf nog steeds. Ik weet het niet. De vorige keer hadden ze foto's van hem gemaakt. Dat hij al een danser was. Maar dat, toch had hij wat loshangend vel wat zo heen en weer ging. Denk ik. Ja, je bent wel strak voor je leven. Maar misschien toch een t-shirtje aan. Maar dat, dat heeft, komen er komen niet van die vervelende foto's van jou. Maar goed, hij heeft er, hij heeft er gewoon echt scheid aan. Denk zo, zo ben ik gewoon. Ik ben een ruige rocker. En het mag gezien worden. Iggy Pop. Pas geleden trouwens nog een uh, documentaire van hem op, uh, uh, op uh, Nederland 3. Net 3 uh, de Wolf of zoiets je die uh, documentaire. NPO3 heet NPO3. Goed, interessant om te kijken naar deze man. Goed, uh, vertel. Ja, ik zie jou ook al in de geschiedenis. Ja, ik, ik, zit, ik ben ook al een beetje in de geschiedenis natuurlijk uh, um, aan het duiken. Maar goed, uh, dat is voor straks. Yep. Um, ja Een snelweg in Amerika die, die was een tijdje afgesloten. Nou denk je, nou, op zich niet heel bijzonder. Maar uh, het kwam door pizza's. Oh? En nee, er was niemand uh, pizza aan het eten of zo. Nee, er was een, uh, een vrachtwagen omgevallen omge uh, um, waar uh, ingrediënten voor pizza's zaten. De hele, uh, um, ja, de hele, de hele weg lag vol met uh, diesel uh, ge uh, gemengd met uh, pizzasaus, kaas, salami. Oh, uh, lekker! Uh, ja, dus uh, een lekkere combinatie. Zorgde uh, volgens de politie voor een aardige glibberige boel. En uh, ja, nou ja, er is een filmpje van. Ik zal hem even op de uh, uh, Facebook Facebookplaatsen. Oh, laten. dat is gij niet, ja. En uh, ja, dus... Ja, uh, vooral, oh, het ziet er nog leuk uit, ja. Oh, er zit er een man bij, die maakt nog een reclame. Die zal zeggen van, ja, normaal zou ze altijd lekker, hoor. Maar ik zal ze hier niet vandaan pakken. Wat een bende gewoon, dames en ja, heren. Diesel ja. en pizzas bij elkaar. Hoe zou dat geroken hebben, dames en heren? Ik vind diesel altijd wel een beetje apart ruiken. Ik vind het niet vervelend. Nou, niet heel lekker. Een pizza daar is wel weer lekker natuurlijk. Dat is wel weer waar. Goed, en straks... Uh, de, wat hebben we straks ook weer? Ik <laughs> vandaag een beetje... Krijg je als je vijf dagen vakantie hebt gehad de benen... is er scherpt er een beetje vanaf. Oké. Okay. alt wat er net over gespeeld bij Lowlands. <middels> ook te vinden op de Lowlands. En ze bestaan 25 jaar. Ik heb er nog even naar gekeken. Ik dacht dat, dat zeg maar ik hier bij hem gelijk was begonnen met Lowlands. Maar zij waren een jaartje eerder. Ik zit dus hier nog maar uh, 24 jaar. Ik dacht 25 jaar. Ik Het denk dus volgend jaar een feestje. Ja, ik weet niet. Wanneer komt het een gouden horloge? komt het vandaag of volgende week. Maar nou goed, het nou, is dus, dus volgend jaar pas. Uh, ja, volgend jaar een feestje. Al de the dead crush. Goed. Nou, nog even wat uh, leuke berichten. Over geld. Ja, over geld. Altijd leuk. En een man uit de Amerikaanse staat California, heeft dinsdagavond best wel geluk gehad. Hij was namelijk tijdens op vakantie in Las Vegas. En de gelukkige winnaar uh, had een jackpot te pakken van 11,8 miljoen dollar. Wat Dat de. is uh, best een leuke som geld. Dat is... en, ja, Het kwam gewoon uit zo'n uh, zo uh, fruitautomaat. fruitautomaat. Dus ja, het kan wel. Uh, hey, ja, uit zo'n fruitautomaat zoveel miljoenen? Ja, als jij uh, in, uh, in Las Vegas en zo, als je dan op het juiste moment erin gooit, yeah? dan gaat er een bel af en dan is het jackpot. <laughs> en dan heb je... Heb je uh, en dan duikt iedereen bovenop je en <laughs> dan ben je er van af. Nou nee, dan, dan, dan, ja, dat. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...